1 uur. Het NOS-journaal Jan van der Putten. Goedemiddag ontsnapte TBS'er gepakt bij overval op juwelier. Huishoudens hebben alweer minder te besteden. En Palestijnse vatagbeweging via het feest in Gaza. Het is bewolkt, er valt wat motregen, maar het is wel vrij zacht, ongeveer 11 graden. Morgen ook bewolkt, dan blijft het droog. Dan wordt het een graad of 10. En zondag wat regen en 9 graden. De TBS'er, die gisteravond was ontsnapt, is vanmorgen gepakt... bij een overval op een juwelier in Rotterdam. Die man was tijdens een verlof ontsnapt als een bewaker. Hij zat vast in de psychiatrische inrichting De Kijverlanden... in het Zuid-Hollandse Portugaal. Wim de Bruin van het Landelijk Parket... over hoe de politie de man op het spoor kwam. Hij is herkend toen de politie hem arresteerde... vanmorgen in Rotterdam bij een overval op een juwelier... De, de politiemensen die hadden zijn foto, die was inmiddels verspreid uh, binnen de politie uh, op, hun, uh, op hun BlackBerry uh, staan. En zodoende was uh, uh, vrij snel duidelijk uh, dat het om de bewuste TBS er ging. Zijn er gewonden gevallen bij die overval? Nee, er is gelukkig uh, verder helemaal niemand gewond geraakt. Ik begrijp dat hij wel gewapend was. Hij was gewapend met een mes, dat heeft hij vermoedelijk vanmorgen aangeschaft. En uh, daarmee heeft hij ook uh, de aanwezigen in de winkel bedreigd. Zat hij ook vast, weet u dat, wegens bedreigingen of gewapend uh, optreden? Ik kan, u, uh, ik kan u niet vertellen om welke reden hij uh, was opgenomen in die TBS-kliniek. Het was in elk geval naar aanleiding van een uh, van een veroordeling voor een, uh, voor een misdrijf. Um, en, uh, gisteravond is hij tijdens een begeleidverlof uh, heeft hij zich ontrokken aan, die, uh, aan de toezicht. Dat is aan het begin van de avond geweest. En uh, vervolgens is hij uh, is hij vanmorgen weer opgedoken. Hoe kan zo iemand nou uh, uh, ontsnappen? Is dat al duidelijk geworden? Want hij zat vast in de Keiverlanden in Portugal. Ja, hij zat daar, uh, hij zat daar inderdaad uh, vast. Maar tegelijkertijd uh, kwam hij in elk geval ook in aanmerking voor een begeleidverlof. Dat heeft hij gehad. En daar heeft hij zich aan, uh, aan onttrokken. Maar daar heb ik vanuit het Openbaar Ministerie verder geen informatie over. Dan kun je gewoon uh, ergens heen met een begeleider. En ja, dan kun je ook de deur uitwandelen en die begeleider heeft dan wat nakijken. Ja, of dat inderdaad zo makkelijk is, dat, dat zou ik niet, niet kunnen bevestigen. Voor, voor meer informatie verwijs ik dan graag door naar de kliniek, zult u begrijpen. Het Pakistanse meisje Malala, dat in oktober in Pakistan zwaar gewond raakte bij een moordaanslag door de Taliban... heeft het ziekenhuis in Birmingham verlaten en ze zal verder revalideren in Engeland. Over ongeveer een maand zal ze door plastisch chirurgen nog aan haar hoofd worden geopereerd. Gisteren werd bekend dat ze voorlopig in Engeland kan blijven. Haar vader heeft voor een periode van drie jaar... een diplomatiek visum voor Groot-Brittannië gekregen. En de familie is bang dat Malala als ze teruggaat naar Pakistan... opnieuw doelwit wordt van een aanslag door de Taliban. Huishoudens hadden in het derde kwartaal van het afgelopen jaar opnieuw minder te besteden. Het totaal beschikbare inkomen daalde met 2,4 ten opzichte van een jaar eerder. Blijkt uit cijfers van het CBS. En die daling komt vooral doordat de lonen nauwelijks toenemen en de prijzen stijgen. Het was twijfde achter een volgende kwartaal waarin het inkomen van huishoudens afnam. Sinds het begin van de crisis in 2008 is het beschikbare inkomen met bijna 4 procent gedaald. De bestedingen van de huishoudens daalden in het derde kwartaal met 1,3 procent. En er werd ook minder gespaard. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De drie mannen die begin deze week werden verdacht van brandstichting in een intercity bij Breukelen... eisen nu excuses van de politie en de NS. En hun advocaat bekijkt of ze ook schadevergoeding kunnen krijgen. Dat zeggen ze tegen RTV Utrecht. Die mannen waren onderweg naar Schiphol met de trein toen de brand uitbrak. En wat gingen ze doen? Hun voetballende vriend uitzwaaien, want die ging naar Engeland. We waren lekker verrassen, uh, uitzwaaien. We hadden hem niks verteld, uh, maar uiteindelijk uh, zijn wij verrast. De twintigers werden kort na het uitbreken van de brand aangehouden, verhoord en vastgezet. Stank voor dank noemen ze het, want ze hebben nog wel zo'n goede daad verricht. Ja, we roepen de mensen met evacueren, want er komen een hele hoop roken uh, vanuit de trein tevoorschijn. En, uh... De trein ging naar Schiphol toe, dus er waren mensen met bagage daar. En uh, er waren ook bijvoorbeeld moeders met kinderen die konden de zware koffers niet in 1, 2, 3 uh, vervoeren natuurlijk. Gistermiddag zijn de jongens weer vrijgelaten uit het cellencomplex in Houten waar ze vastzaten. Toen pas zagen ze dat ze in alle landelijke journaals zaten als de verdachten van de treinbrand. Excuses hebben ze tot op heden niet gehad. Dat vind ik het ergste van allemaal. Je wordt eerst wordt je helemaal... Uh afgeschilderd als een crimineel, ben je een dader, et cetera, et cetera. En vervolgens wordt je vrijgelaten, omdat er in de ogen van de politie natuurlijk geen aanleiding naar jezelf is, maar van binnen, van binnen zelf lachen we natuurlijk, omdat we weten dat we onterecht zijn. De advocaat van de jongens gaat bekijken of ze een schadevergoeding kunnen krijgen. En de politie wil nou niet zeggen of ze excuses ook inderdaad gaan aanbieden. Wel zegt de woordvoerder dat nog dit weekend contact wordt gelegd met die drie mannen. U hoorde een bijdrage van RTC Utrecht. De politie is op zoek naar beeldmateriaal van het ongeluk in Raart tijdens de jaarwisseling. Een automobiliste reed daarin op een groep mensen bij een nieuwjaarsvuur. En er raakten 16 mensen gewond en een man kwam om het leven. Veel mensen hebben vast dat vuur gefilmd. En misschien staat er informatie op de beelden die we kunnen gebruiken, zegt de politie. Wij sluiten niet uit dat mensen net voor de aanrijding uh, opnames hebben gemaakt. Maar ook misschien tijdens de aanrijding al foto's hebben gemaakt. Dus om de hele situatie nog even helemaal op te dat moment goed in beeld te krijgen, verzoeken wij mensen om, uh, om zich aan te melden via politie.nl. Daar kan men ook de beelden uploaden. Vooral ouders zouden zelf de kosten van kinderopvang moeten dragen. Dat vindt 40% van de bevolking, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ouders die van opvang gebruik maken, willen juist dat de overheid meer bijdraagt. Senne Jansen van het CBS. We hebben een steekproef gehouden, een representatieve steekproef onder de bevolking. En daaruit blijkt dat 40% zegt vooral ouders zouden die kinderopvang moeten financieren. 20% vindt dat de overheid dat vooral zou moeten doen. En uh, dat is te verwachten op het moment dat je het aan ouders vraagt die zelf kinderen op de opvang hebben. Dan zeggen ze nee, 40% zegt de overheid zou juist moeten betalen. En slechts 10% zegt dat dat vooral een taak is van de ouders. Dus het zijn vooral de mensen die zelf geen jonge kinderen hebben... die dan vinden van nou laat de overheid dat maar doen. Waarom moeten wij daarvoor betalen? Zij doen waarschijnlijk een afweging. De, aan de ene kant de ouders, de solidariteit met de ouders... maar aan de andere kant de overheidsfinanciën. Waarvan mensen toch ook wel weten van ja, dat is ook belangrijk voor ons allemaal... dat die uh, ja, niet uh, uit de hand lopen. Zijn er ook jonge ouders die zeggen van... nou ja, ik heb dan wel kinderen en mijn kinderen... en, en ik vind ook dat, dat, dat wij dat eigenlijk zelf zouden moeten betalen. 10% van de uh, jonge ouders die kinderen op de opvang heeft... geeft aan, wij vinden toch dat vooral de ouders... Uh, uh, ja, de, de kinderopvang zouden moeten betalen. Ja, dus het draagvlak is een beetje verdeeld, moet je zeggen. Nou, de kosten die worden nu voor een deel betaald door de overheid. Er is een toeslag. Hoeveel mensen krijgen zo'n kinderopvangtoeslag eigenlijk? In 2011 waren dat 537.000 ouderparen. En dat is behoorlijk opgelopen in een aantal jaren. En het gaat hier om meer dan 800.000 kinderen. En dat is natuurlijk ook de reden van de bezuinigingen. Het, het zijn veel meer kinderen en veel meer ouderparen dan aanvankelijk begroot. Dus daarom zijn die kosten toch flink opgelopen. Uh, op dit moment, in 2011, betalen ouders gemiddeld zo'n 2000 euro... zelf mee aan de kinderopvang. En, en wat betaalt de, totaal... de overheid dan? Ja, de overheid betaalt uh, 5300 euro. Dus het is ongeveer uh, een kwart wat de ouders op dit moment be betalen. Maar dat zal in 2013 uh, op gaan lopen tot een derde. Want de grootste, uh, de grootste bezuinigingsmaatregelen die zitten er nog aan te komen. In de Gazastrook hebben aanhangers van de Fatah-organisatie van president Abbas de oprichting van hun beweging gevierd en dat was de eerste keer sinds Hamas vijf jaar geleden de macht greep in de Gazastrook en dat Fatah-aanhangers daar een grote manifestatie mochten houden. President Abbas die spreekt zijn aanhangers vandaag toe per telefoon en ook een Hamas leider zal een toespraak houden. De manifestaties wijzen erop dat die twee grote Palestijnse bewegingen toenadering zoeken. Hamas verdreef Fatah in 2007 uit de Gazastrook toen week Fatah uit naar de westelijke Jordaanover. Vliegtuigbouwer Boeing heeft een goed jaar achter de rug. De Amerikaanse vliegtuigbouwer eh, bouwde 601 vliegtuigen. Het grootste aantal sinds 1999. En ook het aantal nieuwe orders is gestegen in 2012 naar 1203. Concurrent Airbus heeft nog geen cijfers bekendgemaakt. Maar de teller van de Europese vliegtuigfabrikant stond in november nog op 516 geleverde vliegtuigen. En daarbij streeft eh, Boeing voor het eerst in 10 jaar Airbus voorbij als grootste vliegtuigbouwer.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 Het is 9 over 1. Tijd voor de AWB. Kees Quax, ga je gang. 1 file. Die staat op de A67 Venlo richting Turnhout. Bij knooppuntleen de Heide staat 3 kilometer. En de rechte rijstrop is daar dicht. En de hoofdpunten van het nieuws. De ontsnapte TBS'er, die weg was uit Portugal, is gepakt in Rotterdam. Hij was betrokken bij een overval. Het huishoudbudget wordt kleiner en kleiner. 2,4 minder te besteden in het derde kwartaal. En het Pakistanse meisje Malala is uit het ziekenhuis... en mag voorlopig in Groot-Brittannië blijven. Nou, hartstikke mooi. Je hoorde het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Is er nog toekomst voor de christelijke politiek in Nederland? De christelijke politiek kreeg een keiharde klap door het enorme verlies van het CDA. Moet de christelijke partijpolitiek zich dus maar helemaal opheffen? Kijk vanavond naar Tweede Kamer zonder God, half twaalf, Nederland 2. Hallo, hier Tom de Ridder van MKB Brandstof. Het nieuwe jaar is begonnen. Voor veel mensen de tijd voor goede voornemens. Maar ondernemers pakken gewoon aan. Mijn advies daarbij, besteed dit jaar minder tijd aan uw administratie...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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch Zometeen met Jarno Koyman die met zijn winkel op een atypische locatie in Rotterdam zit... en dat terwijl de huurprijzen van winkelpanden in Nederland in 2012... voor het derde jaar op rij zijn gedaald. De afronding van een weekje in de praktijk in de wereld van de yoga... en na half twee is er stand.nl. Elke vorm van hekken moet strafbaar blijven. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. /70. Dus 7070 /70 kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. De huurprijzen van winkelpanden in Nederland zijn in 2012 voor het derde jaar op rij verder gedaald. Alleen in de belangrijkste winkelgebieden, zoals de Kalverstraat in Amsterdam, Beursplein in Rotterdam en de Grote Houtstraat in Haarlem, gingen de huren nog licht omhoog. Maar ja, waarom zou je daar eigenlijk gaan zitten met je nering? Jarno Kooyman is oprichter en eigenaar van Contemporary Showroom. Dat is een winkel gespecialiseerd in design Gevestigd in het winkelgebied aan de Zaagmolenkade. En dat is in het Oude Noorden in Rotterdam. Uh, Jarno, goedemiddag. Goedemiddag. Even uh, voor de mensen die dat niet weten in Rotterdam. Wat is het oude Noorden voor wijk? Het Oude Noorden is van origine een, een echte volkswijk die, die ja, laten we zeggen, 20 jaar geleden nog echt bruisend was. Met een, met een eigen dorpsstraat, een kern, ja, waar iedereen zijn boodschappen deed en, en ook kleding en dergelijke kon kopen. Maar wat we toch wel de laatste, de laatste ruim 20 jaar heel erg ja, naar beneden is gezakt en ja, slecht in het nieuws kwam. Echt bekend stond als een, als een vogelaarswijk. Ja. En hoe is het daar nu? Um, inmiddels uh, ja, is dat uh, in de lijn zoals het aan het dalen was... Uh, toch wel weer aan het stijgen. Um, en en ja, dus met, uh, met behulp van, uh, van, uh, van woningcorporaties ja, die beleid voeren... Uh, worden daar nieuwe creatieve ondernemers gezocht... die, uh, die daar een, een winkel kunnen vestigen... die, die aantrekkingskracht hebben op een, op een heel breed gebied. Dus niet alleen maar mensen uit, uh, uit de buurt of uit Rotterdam... maar die veel bredere, een veel breder publiek aantrekken... En ja, en zo'n uh, gebied weer interessant maken. Dus het, ja, ja. Jij, jij bent een van die ondernemers en, en daarom ja. ben je dus met je winkel in deze wijk begonnen. Ja, klopt. klopt. Ik, uh, ik, ik ben twee jaar geleden begonnen en ik werd toen, uh, toen benaderd door een, uh, een, een zogenaamde scout... die, uh, die toen aangetrokken was uh, door, uh, door toenmalig Komwonen... wat inmiddels samen uh, is gegaan met PWS uh, Havenstede heet... Um, de, daar ben, daardoor ben ik gescout uh, of ik uh, interesse had om, uh, om daar een winkel te beginnen. En uh, nou, ik heb toen mijn kansen bekeken. Wat, wat daar al zat, is het al jaren een, een hele grote. een van de grotere uh, ja, keukenspeciaalzaken. dan niet keukens, maar meer meer pannen en dat soort dingen die echt... Uh, ja, daar komen mensen vanuit het hele land... voor bijvoorbeeld een pizzarolletje. Uh, die ze daar dan kunnen <laughs> kopen. Een heel mooi, uh, mooi ding. En toen dacht ik, ja, als, als zij het kunnen... dan moet ik het ook kunnen met mijn, uh, met mijn vintage meubels. Wat, ja. wat, wat een product is ja, waar je werk voor uh, moet reizen soms. Ja, want daar hebben we het helemaal nog niet over gehad eigenlijk. Ik heb het in één zinnetje even gezegd. Maar wat, wat voor winkel heb je precies? Uh, ik verkoop vintage, uh, vintage design klassiekers. Dus dat zijn uh, meubels uit de 20ste eeuw. Uh, nou ja, die, uh, die ik met, uh, met zorg selecteer en ook vaak weer restaureer. En wel ja, in, ere, in ere laat eigenlijk. Het mag, het mag uh, ja, sporen van leeftijd hebben, maar bij mij tref je het toch wel in... Uh ja, in een, in een bijzonder goede staat aan eigenlijk. Ja. En je knapt ja. het dus ook allemaal op, dus je hebt daar ook je ja. eigen werkplaats. En dus verkoop je. Um, ja, exact. Ja, ik kan me zo voorstellen dat de huur dan wel meevalt in zo'n wijk... als je dat zo een beetje beschrijft. Klopt dat of nou, niet? Ja, precies. Dat is toch wel het, het voordeel ten opzichte van het centrum. Als je die twee tegen elkaar uh, af gaat wegen. Uh, het centrum heeft natuurlijk uh, veel meer publiek. Ja, daar, daar, daar lopen veel meer mensen. Daar heb, krijg je veel meer mensen in de winkel ook op een dag. Alleen ik heb, een, uh, ik heb een product wat, uh, wat, wat, wat dusdanig uh, ja, een niche-markt is. Dat is niet voor iedereen, uh, voor iedereen geschikt. Dus ik zit, ja, arrogant genoeg gezegd, niet op iedereen te wachten... En ik heb liever gerichte klanten en zo uh, en dus ook daarbij een uh, ja, dat, dat, dat, dat heb ik hier. En daarbij ook een wat lagere huur. Ja, ja en, is, en voor die klant is het niet... alleen maar handig dat ze niet uh, alle gedoe in het centrum hebben met uh, parkeren, noem het allemaal maar. Ja. De enorme kosten ja. die daarvoor zijn, ze dus kunnen bij jou voor de deur staan, neem ik aan. Ja, nou, exact. Vorige week uh, bijvoorbeeld, als voorbeeld, er komt een klant uit Amsterdam uh, met een dikke, uh, dikke SUV. Ja, die kan hem <lacht> bij mij gewoon op de stoep zetten zonder probleem. En, uh, dat is in het centrum wel anders. En, uh, nou, dat, dat zijn toch wel, uh, wel fijne dingen. Dus dat is het voordeel van, uh, van zo'n zo wijk, ja. uh, wat net buiten het centrum ligt. Eigenlijk. Liep het meteen? Um, ik, ik, ik ben al, al wat langer bezig. Dus niet dat ik, uh, dat ik pas twee jaar bezig ben. Ik ben, uh, ben begonnen eigenlijk als een verzamelaar. Hè. Echt uit een passie is het ontstaan en dat is zich verder gaan ontwikkelen. Dus ik heb mijn bedrijfje ja, ruim drie jaar. En het liep al. Dus ik, ik had mijn klanten al, ook via internet. En ja, ik, ik vond het voor mezelf prettig om, een, om een, een fysieke plek te hebben. Niet met mensen af te hoeven spreken in een opslag. Maar dat, dat ik gewoon uh, ja, bij, tijden, bij openingstijden gewoon aanwezig ben. Dat maakt de drempel voor mensen lager om gewoon eventjes te kunnen kijken wat het, uh, wat het is. Hè? Dus, uh, dus ze weten gewoon, ze kunnen bij je langskomen. Ze dus hoeven je niet lastig te vallen, want je bent er toch... En uh, nou ja, daardoor, doordat ik al, al open was, uh, liep het vanaf moment 1 uh, ja, prima. Nou, uh, ja. Geen spijt gehad dus van uh, die keuze om daar te gaan zitten. Ik, ik kom zo bij je terug, Jano. Ja. Uh, even naar Marcel Evers. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Manager Beleid en Advies van CBW Mittex. Dat is de brancheorganisatie voor ondernemers in mode, wonen en sport. Um, hoe verklaart u het uh, succes van het winkelgebied rond de Zwaanshals? Want zo heet het daar eigenlijk in Rotterdam. Ja, rondom het Zwaanshals. Uh, ja, de heer Kooijman heeft het, heeft het prachtig geschetst. Een, een gebied wat eigenlijk als je er niet actief uh, beleid op zou voeren de komende jaren uh, verder achteruit was gehold. En waar met vreemde krachten van ondernemers, woningbouwverenigingen en volgens mij heeft de gemeente Rotterdam er ook een belangrijke rol in gespeeld eigenlijk van, van winkelgebied veranderd is van een gebied waar je dagelijkse boodschappen uh, doet, maar wel steeds, uh, steeds minder gebeurde dat. Naar nou, een heel recreatief uh, winkelgebied waarbij uh, uh, heel selectief ondernemers bij elkaar zijn gezocht die uh, bij elkaar passen en die ook een gezamenlijke website uh, uh, in de lucht hebben uh, uh, gezet. Uh, waardoor klanten ook, ook uh, kunnen zien wat ze in dat gebied kunnen verwachten. Dus ja. een hele mooie ontwikkeling. Het vraagt wel inderdaad een, een speciale winkel, want lang niet alles kan daar, denk ik dan. Uh, want er zijn misschien mensen die ja, door omstandigheden denken van laat ik ook eens met iets beginnen. Wat adviseert u deze starters? Nou, Starters adviseren we, en dat wordt steeds belangrijker, we hebben in Nederland uh, uh, veel winkels, maar we zullen uh, de komende jaren ook toch geconfronteerd worden met leegstand in diverse winkelgebieden. Starters goed te kijken van als je ergens wilt gaan, uh, gaan vestigen, wat de plannen uh, van een gemeente met dat winkelgebied uh, zijn. Niet alle winkelgebieden zullen de komende jaren succesvol uh, uh, uh, blijven. Ja, als stad moet je goed verdiepen in wat de plannen van zo'n gemeente zijn met zo'n zo winkelgebied. Want dit is een mooi voorbeeld van een, een, een straat in Rotterdam waar het, waar, het, waar het heel goed gaat. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden in Rotterdam waar, eh, waar je eh, je moet afvragen van ja, moet je daar dan als stad gaan zitten. Ja. Eh, maar maar anders... ligt het ook aan de mensen zelf? Ik bedoel, kijk, de, de traditionele winkel van nou, je zet wat spulletjes in, in een ruimte, en dat is dan een winkel. Dat, dat, ja, dat willen we tegenwoordig ook niet meer, ook niet als, als consument natuurlijk. Nee, je wilt als, als, als, als consument goed uh, via internet. kun je natuurlijk wel steeds meer oriënteren. en gericht naar winkels toe gaan. Maar ik denk dat de heer Kooijman ook ontzettend veel profijt heeft van alle winkels uh, uh, om hem heen. En het, en het feit dat dit winkelgebied als, als gezamenlijk winkelgebied op de kaart wordt gezet. Ja. Dus inderdaad uh, meer de handen ineens slaan. en niet uh, denken van. oh ja, anders lopen ze straks naar de buurman. Je kunt beter samenwerken dan in zo'n geval. Steeds meer winkels komen leeg te staan. waar ligt dat nou precies aan? Ja, het zijn een aantal ontwikkelingen die daar een rol uh, spelen. Maar een van de, van de belangrijkste is eigenlijk dat we in de afgelopen 10, 15 jaar in Nederland gewoon veel te veel winkels uh, uh, erbij gebouwd hebben. Even wat, wat, wat cijfers. We hebben de. In de afgelopen 10, 15 jaar zo'n 30% winkelmeters hebben erbij gekregen. Nou, de bevolking is met zo'n 10% gegroeid, dus per inwoner hebben we zo'n 20% winkelmeters erbij winkelmeters, gekregen. Winkelmeters, wat zijn dat? Ja, winkelmeters. Winkels en de oppervlakte van winkels. Oh, dus, winkelmeters. Ja, nee, ik uh, snap het. Ja. ja, sorry. Ja, het is okay. vrijdagmiddag, het weekend komt eraan. Ik snap het. Winkel... De, de, de, de, de oppervlakte aan winkelruimte. Ja, precies. Ja. Zeg gaat dat doen. dan! Heel goed. Nee, ga verder. Maar, maar, we, hebben, we, hebben, we hebben ontzettend veel winkels. En, en we hebben in Nederland nog altijd, en daar moeten we trots op zijn, prachtige winkelsteden. En in het buitenland zijn ze er altijd nog jaloers op hoe, welke, wat een prachtige winkelsteden we in Nederland hebben. Maar we moeten ons wel gaan afvragen wat we met die, met die toenemende leefstand gaan doen. En de komende jaren zullen we eerder minder winkels nodig hebben dan, dan meer winkels. Dus gemeentes, ook in Rotterdam, maar alle gemeentes in het land zullen na moeten denken van ja, waar we... Ik die winkels uh, straks nog hebben en, uh, en dreigende leegstand uh, daar toch beleid op gaan maken. Van, uh, hoe ga ik daar de komende jaren mee om? Want dat doen gemeenten nu nog niet genoeg, uh, vindt u? Nee, ik vind dat, ik vind dat nog echt, uh, echt te weinig. Er zijn gemeentes die uh, heel helder detailhandelsbeleid hebben, dan in de uitvoering nog wel eens wat steekjes laten vallen. Maar er zijn nog ontzettend veel gemeentes die alleen maar gericht zijn op meer winkels erbij bouwen, ontwikkelaars de ruimte geven om vooral meer winkelmeters te doen. Dat is niet erg als dat goede, mooie, nieuwe, innovatieve winkelmeters zijn, maar over het algemeen zie je dat die ontwikkelingen eigenlijk meer van hetzelfde bieden. Weet ja. je wat en we met, met de kantoren ook zien? Ja, ik denk dat die, die problematiek in de kantorenmarkt, die is landelijk uh, inmiddels wel bij iedereen tussen de oren, zit, uh, zit die problematiek. Ja, ik denk dat we de uh, problematiek en detailhandel uh, langzaam ook op de agenda uh, gaan ja. krijgen. Want als we daar niet oppassen, gaan we de komende jaren die kantorenmarkt achterna. Maar zal even dank voor de uitleg. managementbeleid en beleid en advies van CBW Mittex... de brancheorganisatie voor ondernemers in de mode, sport en uh, wonen. Nog even terug naar Jarno Kooyman... die dus in die mooie, op die mooie plek daar in, in Rotterdam zit. Um, uh, Jarno, zie jij om je heen ook uh, ondernemers uh, juist bijkomen... of vertrekken er ook wel? Um, nou, ja, dat is eigenlijk uh, beide. Ja, je, ziet, uh, je ziet in een nieuw gebied waar, waar, waar zich nieuwe ondernemers vestigen... zie je natuurlijk best wel wat mensen komen en gaan... Um, ja, maar er komen gelukkig steeds meer uh, stabiele partijen bij. En uh, mensen die, die, die gewoon echt een plan hebben... die niet zomaar zonder, zonder erbij nagedacht te hebben een winkel beginnen. Niet denken van, ja, inderdaad, uh, um, ik, ik ga een winkel beginnen... Ik, ik gooi de deur open en nou kom maar op, hey, we blijven de klanten. Nee, die dus wel nagedacht hebben... en die dus ook een, hmm. een onderscheidend product hebben. Want dat is, dat is denk ik, het, het kernwoord. Je moet iets, iets bijzonders hebben... Ik kan alleen mijn winkel runnen als ik, als ik gewoon echt een onderscheidend product heb. En ik ben niet alleen maar afhankelijk van de locatie waar ik zit. Ik, ja, ik verkoop wereldwijd en dat is denk ik de nieuwe, de nieuwe markt. Zo moet je zo moet je, ja, je ook profileren en uh, dus ook het, het overal kenbaar maken. en uh, de, ja, Het internet is daar ook gewoon een hele belangrijke, speelt daar een hele belangrijke rol in. Want was jij ooit op deze locatie gaan zitten als je niet daarvoor benaderd was? Um, nou, ik heb, ik, heb daar, ik heb wel die locaties in de gaten gehouden. Ik, uh, ik kom uit Rotterdam en, en ik ken Rotterdam goed. Ik weet wat voor gebieden voor mij misschien leuk waren. Maar um, als, ik, als ik niet benaderd was, dan, uh, dan had het misschien nog wat langer geduurd. Want ik had niet uh, direct het idee om het meteen te beginnen. Het was voor mij meer zo van, nou, over twee jaar, hè, dan gaan we dat eens doen. Mm. Nou, toen werd ik uh, benaderd en toen ben ik, uh, ben ik gewoon even op gesprek gegaan... En, ja, toen is het eigenlijk binnen twee maanden is het, is het gebeurd. Het is ook eigenlijk wel grappig dat inderdaad, zo'n woningbouwvereniging, iemand die dienst heeft die blijkbaar de hele stad afstruint en denkt van hey, dit, dit komt in aanmerking voor dat project daar in het Oude Noorden. Ja, ja ik had uh, destijds wat, wat, wat, wat, wat bijzondere meubels in de galerie staan. En uh, op die manier uh, ja, werd, werd ik eigenlijk gescout. Uh, ja, ik denk ook dat dat wel de manier is. Omdat er inderdaad beleid gevoerd wordt. Niet iedere ondernemer mag zich daar zomaar vestigen. Je moet aan een bepaalde voorwaarde moet je voldoen. Ja. Zodat het uh, ja, diversiteit heeft. En, en ook inderdaad elkaar kan aanvullen. Dus ja, een aantal woonwinkels. Zodat het interessant is om, om daar naartoe te gaan. Als je, als je op zoek bent naar dat soort spullen. Uh, food, fashion, design. Dat zijn eigenlijk de dingen die... Uh, die daar interessant zijn en die een uh, middag in het gebied gewoon interessant maken. Ja. Ja. Nou wellicht dat dit uh, project elders ook wel navolging krijgt. En dan uh, kan jij het in ieder geval uh, mensen aanraden om, om er wel te gaan zitten. Je moet een beetje nou, durven hebben ook misschien. Ik denk dat je durf moet hebben. En, uh, maar je moet realistisch zijn. Je moet gewoon kijken wat je, wat je kansen zijn. En je moet absoluut uh, in alles moet je durf hebben en, en lef hebben. Hè? Waarom, uh, waarom zou je het niet doen? Je kan altijd nog uh, achter de kassa gaan zitten bij een of <laughs> andere supermarkt, toch? <laughs> ja, ja, zo is het ja. wel. Eh, ja. Dank je wel voor je verhaal, Jano, En succes met, uh, met je business contemporary showroom in uh, het Zwaanshalsgebied, dus in Rotterdam. Dank je wel. Ja, dank je wel. Hoi. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, dat was deze week Anne van der Veens. Hij stortte zich op het yoga-un. Uh, ze probeerde verschillende vormen uit. En voor deze laatste bijdrage is ze uitgenodigd bij Willem Meijer. Hij is leraar bij het Himalaya Yoga Meditate... Meditatie Instituut Nederland. Het Himalaya Yoga Meditatie Instituut Nederland. Uh, want Anne, uh, hij wil je wat van die oude filosofie bijbrengen, toch? Ja, Jurgen, voor het laatste deel ben ik een nieuwe gein. Waar ik als het goed is een. Uh soort van power meditatie krijg. Want het was hard nodig volgens Willem Meijer, toch? Ja, de, de vraag is eigenlijk wat wil je, power yoga of wil je de power of yoga? En dat geeft de scheidslijn misschien wel een beetje aan. En als je de power of yoga wil, dan hoort daar meditatie bij. En dan is het belangrijk dat je lekker rustig gaat zitten. Gewoon je rug recht ontspannen zitten. Je laat alles los en concentreer je op het gevoel van je adem in de neus. Voordat we beginnen, één momentje, want u zei al, power yoga... een beetje met een knipoog. Het is niet helemaal uw soort yoga, hè? Uh, nou, niet voor mijn persoonlijke beoefening, maar... Uh, het gaat te veel lijken op uh, fitness, gecombineerd met yoga. En ik weet niet of dat het voor de mensen gaat doen. Want mensen zoeken meestal toch wat anders in yoga. Zoek je fysieke fitheid, dan is dat prima. Maar zoek je meer in yoga, dan heb je wel degelijk meer nodig. Dan komt ook meditatie en ademhalingstechnieken en ontspanningstechnieken. En meditatietechnieken komen ook om de hoek kijken. En dat volledige pakket kan je precies datgene brengen... wat je eigenlijk misschien wel stiekem zoekt. Maar als ik in de sportschool power-yoga kom ik er redelijk ontspannen uit... is dat dan nep? Uh, misschien is dat wel een ander soort ontspanning... Uh, we kunnen ook heel ontspannen lekker in het zonnetje op het strand liggen, maar dat is toch een andere ontspanning als wanneer je werkelijk een ontspanningsoefening doet. Want dat laatste grijpt namelijk veel dieper in, ook op je zenuwstelsel, je immuunstelsel en zelfs de kwaliteit van gedachten die je hoofd voortbrengen. Wat gaan we doen? Daarvoor kunnen we, om dat snel te kunnen doen, kun je, hoef je helemaal niet lang te mediteren. Je kunt korte, twee, drie of vijf minuten meditaties doen. Het gaat niet om de lengte, het gaat om de diepte en de intensiteit van je meditatie. En een uur lang zitten werkt niet voor iedereen. Dus kun je misschien in onze jachtige tijd... beter, wat vaker per dag, twee of drie minuten meditaties doen. Nu zijn we ook ongeduldig bij Radio 1. Maar ik ga toch vragen, iedereen kan meedoen. Hè? Dus uh, Jurgen kan recht op zijn stoel gaan jo, zitten. Iedereen kan meedoen. Iedereen mee thuis. Het is helemaal niet moeilijk ja, als je maar de stappen volgt. Dus ga rustig op je stoel zitten. Stoel is oké. Okay. Maak je rug recht op de inademing. Denk je mentaal zo. En op de uitademing. Om. En doe dat ononderbroken voor de komende minuut. Wij gaan hier even zo hammen. En wie mee wil doen, doet mee. En anders uh, is er volgende week weer in de praktijk. Nou, ik zeg op uh, 1, 2, 3. Zo. Om. Zo. Ik was er bij een slaap gevallen zeg. Het is echt lekker hoor, dat yoga, als je meedoet. Uh, inderdaad, Anne van der Veen was de hele week in de wereld van de yoga voor in de praktijk. Volgende week nemen we een kijkje bij schaatsbaan Tialf in Heerenveen. Allemaal in de aanloop naar het EK Allround daar. En uh, zo direct al stand.nl. Elke vorm van hekken moet strafbaar blijven. Dat is de stelling. U kunt ons bereiken via 0800-1101. En alle andere, alle manieren die ga ik zo meteen wel even noemen. Maar dat telefoonnummer is misschien wel belangrijk. Want dan kunt u het verhaal zelf toelichten in de uitzending. Dat gaan we zo meteen doen na het nieuws met Marianne Koekoek. Radio 1, het NOS-journaal. Vliegtuigbouwer Boeing heeft een goed jaar achter de rug. De Amerikaanse vliegtuigbouwer bouwde 601 vliegtuigen, het grootste aantal sinds 1999. Concurrent Airbus heeft nog geen cijfers bekendgemaakt, maar de teller van de Europese vliegtuigfabrikant stond in november nog op 516. Dus het ziet ernaar uit dat Boeing voor het eerst in 10 jaar Airbus voorbij streeft. In de Gaza-strook heeft de Fatah-beweging van de Palestijnse president Abbas... een grote manifestatie gehouden. Dat is opmerkelijk omdat Gaza sinds vijf jaar in handen is van de Hamas-organisatie. Fatah heeft de macht op de westelijke Jordaanoever. De manifestatie duidt erop dat de twee groepen toenadering zoeken. Huishoudens hadden in het derde kwartaal van 2012 opnieuw minder te besteden. Het totaal beschikbare inkomen daalde met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Zo blijkt uit cijfers van het cbs de daling komt vooral doordat de lonen nauwelijks toenemen en de prijzen stijgen. En de TBS'er, die gisteravond was ontsnapt, is vanmorgen opgepakt bij een overval op een juwelier in Rotterdam. Hij bedreigde de aanwezigen daar met een mes. De man was gisteravond, tijdens een begeleid verlof, ontsnapt aan zijn bewaker vanuit de kliniek in Portugal. Tot zover. ANBB, het caseinformatie informatie, viel op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen het afrit zomeren en de afrit Gelderop 2 twee kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie staat ethisch hekken toe. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Op die manier kunnen ICT-problemen aan het licht worden gebracht. Opstelten vindt wel dat hackers dat op een verantwoorde manier moeten doen. Is het een goede zaak dat ethisch hekken niet bestraft wordt... of zorgt de brief van de minister alleen maar voor meer onduidelijkheid... over wanneer hekken nu wel of niet kan... Ik ga erover doorpraten met Ronald Prins, cybersecurity-expert. Dag meneer Prins, goedemiddag. Goedemiddag. Aan het begin van Stand.nl altijd drie keuzes. U mag alleen maar ja of nee zeggen. En dan gaan we zo meteen doorpraten aan de hand van de stelling. Hier zijn die keuzes. Hackers zijn klokkenluiders 2.0. Uh, ja. De brief van Ivo Opstelten zorgt alleen maar voor meer ruis op de lijn. Nee. Ivo Opstelten komt hackers tegemoet met zijn brief. Ja. En dan dus die stelling, en we roepen u allemaal op om daarover mee te praten. Waar u ook bent, bent u het eens of oneens met de stelling... elke vorm van hekken moet strafbaar blijven. Sms staat dan naar 7070, dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800-1101, dus 0800-1101. De website is de mogelijkheid www.stand.nl. En als u het eens of oneens doet, dan met het hekje standpunt. Meneer Prins, elke vorm van hekken moet strafbaar blijven, eens of oneens? Ja, daar ben ik wel mee eens. En het, is, het is gewoon een strafbaar feit. En uh, uh, dat wil niet automatisch zeggen dat iedereen ook bestraft moet worden. Maar een uh, moet strafbaar blijven. Ja, of er kijkt dat toch wat anders tegenaan? Nou, volgens mij niet. In zijn brief zegt hij uh, uh, eigenlijk... of in een leidraad is het van... Uh, laat bedrijven nou met hackers uiteindelijk afspraken maken... van hoe ver zo'n bedrijf vindt dat een hacker kan gaan... en, en op wat voor manier je zo'n melding zou kunnen doen. Uh, maar hij zegt ook heel nadrukkelijk bij van uh, ja, het Openbaar Ministerie blijft er altijd vrij in om een, uh, om, om een hacker te vervolgen, wel of ja. niet. En dan kan je zelf als bedrijf misschien geen aangifte doen. Maar uh, die vrijheid die blijft. Er. Ja. Maar goed, hij heeft het over de term die hij gebruikt, is ethisch hacken hè, in die brief. Wat is dat eigenlijk? Nou ja, dat is, daar zit nou wel een uh, denk ik juist een probleem. Want wat is nou precies ethisch en waar ligt die grens? En dat is iets heel vaags en eigenlijk wil je dat juist niet in, uh, in een juridische context hè? dan wil je heel helderheid hebben van wat mag wel en wat niet. Ik denk mag dat heel niet. veel criminelen zullen zeggen dat ze best ethisch bezig zijn. Ja, dat denk ja, maar ik Maar met tussen wel je bankrekening leeghalen. Ja, ik weet zelfs Robert Bix heeft als voorbeeld wel eens gebruikt <laughs> de Die treinrover. Je, uh, ja, dat deed hij uh, om uh, te laten zien dat dat kon. <laughs> ja. En, en ja. het is ontzettend moeilijk zeg maar om, een, om een, ja, een heldere grens aan te geven wat je nou wel uh, ja, toelaatbaar vindt en wat niet. En, uh, en ik vind het dus uiteindelijk ook goed dat, uh, dat een officieve justitie of een recht zich uiteindelijk die, die uitspraak over moet doen. Ja. Maar u zou de voorzitter, zeg maar, als je als bedrijf zou zeggen tegen een stel van die hackers: van, uh, Nou jongens, we hebben net een nieuw computersysteem geïnstalleerd. Uh, ga erop los en meld ons wat, uh, wat er aan markeert. Da daar zou u ja, mee kunnen leven. Nou, ik denk dat, dat dat zou echt een ideale wereld zijn, want dat zien we natuurlijk nog niet gebeuren. Um, want dan, staan er nog geen, dan staat er nog geen echte data op in de situatie. En uh, waar het probleem juist zit... is dat er uh, nu op bankcomputers of bij ziekenhuizen... Uh, hackers ongevraagd al aan de gang gaan. En uh, misschien ook inderdaad wel met een, uh, met, met een goede insteek om te laten zien... Uh, dat daar kwetsbaarheden in zitten... waardoor je misschien wel bij uh, patiëntgegevens kan komen. Uh, maar die hebben gewoon niet altijd door... terwijl zij uh, lekker s'avonds op een zolderkamertje bezig zijn... wat er aan de achterkant misschien allemaal wel aan paniek ontstaat... en hoeveel uh, schade ze daarmee veroorzaken. Maar wat dan bijvoorbeeld leggen ze uit? Uh, nou, ik, wij hebben wel eens een bijgesprongen bij, uh, bij een incident. M mijn bedrijf doet dat. Wij helpen bedrijven op het moment dat ze bang zijn... Voor, uh, dat een hacker probeert binnen te dringen. Uh, en wij weten van een instelling... die heeft zichzelf uh, twee dagen lang offline gehaald... alleen omdat er een scan plaatsvond van een hacker. Uh, die is ook uh, gevonden uiteindelijk. En uh, die zei, ja, maar ik wil eigenlijk alleen maar laten zien... dat ik bij jullie naar binnen kan. En, uh, en dat, is, vind, dat vind ik wel moeilijk met, uh, met zo'n voorstel als dit... Um, je moet er volgens mij echt wel voor waken... dat je niet hackers gaat uitnodigen... om maar overal aan alle deuren te proberen te rammelen... om te kijken of ze binnen kunnen komen. Onder het mond van ethisch hekken. Ja, onder het mond van ethisch hekken. Want je hebt geen idee wat er aan de achterkant gebeurt. Want het kan maar zo zijn dat iemand dan aan de achterkant dat, dat signaleert... en denkt, ik trek alle stekkers eruit... en dat we alles kwijt zijn, bijvoorbeeld. Ja, en dat, is dat, dat je daarmee eigenlijk juist schade uh, uh, creëert uh, door, uh, door, uh, door die ethische hacker... Mm. Uh, in plaats van dat die iets weten voorkomen. Ik moet zeggen, toen we er vanmorgen aan begonnen met dit onderwerp... en dan lees je zo wat over... en dan ga je toch ook even kijken wat je er zelf van vindt. Uh, bijvoorbeeld bij zo'n ziekenhuis waar de boel niet op orde is. Ik ben eigenlijk wel blij dat er een paar uh, snotjongens zijn geweest... die dat hebben aangetoond, eerlijk gezegd. Ja, nou, ik denk ook dat het... Um, he, stel, als je er nou echt per ongeluk ergens op uitkomt van... joh, ik kan hier naar binnen en ik zie nu het patiëntgegevens... Dan, uh, vind ik dat je bijna verplicht bent als, als hacker of als uh, willekeurige burger. Of Henk uh, Krol, die kan dat ook hè, een tijdje geleden. Ja, precies, hij heeft dat ook gedaan met zijn keekant ja, inderdaad. En, en dat moet je gewoon uh, melden. En, uh, en ik denk dat, um, uh, nou, ik heb in ieder geval wel een redelijk vertrouwen in ons rechtssysteem... dat ook een officier justitie en een, en een rechter uiteindelijk... als hij ziet dat iemand dat daadwerkelijk met de beste intentie gedaan heeft... ook echt die persoon helemaal niet zal gaan bestraffen. Dus we dus moeten gewoon vertrouwen houden in, in, in dit geval in justitie? Ja, en ik denk ook dat uh, ja, die zitten er ook niet op te wachten om, al die, uh, om, om, om de goed bedoelende hackers daadwerkelijk te gaan zitten vervolgen. Uh, ze hebben druk genoeg met, uh, met de cybercriminaliteit van de slecht bedoelende de hackers. Uh, en de, uh, uh, ja, de, de, de, dit verhaal met zo'n ziekenhuis en, en, en hackers die daar en naar binnen gaan, dat heeft wel vaak um, wat meer. Uh, uh, ja, er zit vaak wat meer achter dan we in de, uh, nu weten hè, wat er naar buiten is gekomen. En bijvoorbeeld bij zo'n groene hartziekenhuis. Uh, je kan heel blij zijn dat het gemeld wordt. Maar die hacker, of meerdere hackers zijn daar bezig geweest... die hebben daar twee weken lang uh, rondzitten neus uiteindelijk. Er zijn uh, gigabytes aan data is daar gedownload. Mm -hmm. en, uh, uh, ik denk dat het een ander verhaal was geweest. Als die hacker op de eerste dag dat hij doorhaalt... verrek, hier zit misschien wel een opening, ik kan hier naar binnen... Uh, en, ze, en dat netjes gemeld had, dat het een heel ander verhaal was... dan nou. nu, nadat er 400.000 mensen uh, de gegevens gedaan. hebben. Dat hadden. zou je niet echt ethisch hacker kunnen noemen, wat zij hebben gedaan. Want ze hebben de, blijkbaar uh, die spullen gedownload... om daar zelf hun voordeel mee te doen op een of andere die, manier. Nou, niet zo'n voordeel. Uh, ik geloof ook niet dat je dat verder kan uitbuiten... Die, die, of, of dat, dat deze hacker dat geprobeerd heeft. Maar uh, wat je dan wel krijgt daarna, dan zit je als ziekenhuis... dan weet je dus, oké, okay, ik had een slecht systeem. Uh, uh, um, dat hadden we nooit mogen hebben, dat, dat hebben ze ook uh, aangegeven. Um, maar je, wat je ondertussen ook gebeurt is... is dat van uh, patiëntgegevens waar je als ziekenhuis verantwoordelijk voor bent... die staan blijkbaar dan opeens op een computer bij hackers... of misschien wel bij een journalist. En, en dan vind ik dat je wel een verantwoordelijkheid hebt... om uh, daar achteraan te gaan en uit te zoeken waar ja. staat er precies. Want dus, ik wil dat die gegevens daarin ja, gaan. Dus in zo'n geval vindt u ook echt dat justitie daar een zaak van moet maken? Ja, en, ja. Denk ik, en, en, en uiteindelijk is het denk ik aan de aan officie van justitie en aan een rechter... om uiteindelijk te oordelen als alle feiten naar boven gekomen zijn... Uh, ja, of daar ook een straf op moet ja. volgen, of dat daar een CPO volgt. Wij spraken Koen Martens van de Nederlandse hackersvereniging. En uh, die zegt, nou ja, wat je er ook verder van vindt... die, die is natuurlijk blij hè, met, deze, met deze brief van opstelt en uh, ziet daar ook wel een soort erkenning in voor hackers. Maar hij zegt eigenlijk ook van, uh, het is alleen al winst dat uh, nou ja, dat, dat opstelt en zijn uh, mensen daarmee bezig zijn. Nou, dat denk ik ook. Dit is, kijk, dit is allemaal voortgekomen uit uh, de, de politieke aandacht. De, de, er zijn vragen in de Kamer geweest van... kunnen we die hackers nou niet ten positieve inzetten... Uh, ik denk ook dat uh, uh, nou, een aantal journalisten in Nederland... een hele goede rol in gespeeld hebben om, om dit onderwerp op de kaart te zetten. Brenno de Winter bijvoorbeeld. Ja, Brenno heeft daar een, een, een goede rol in gehad. Maar ik denk dat het te ver gaat als we als, uh, in ons systeem ingebouwd willen houden... dat journalisten een soort meldpunt moeten zijn... om, uh, uh, ja, om, om kwetsbare plekken te gaan melden. Hè, dat is volgens mij uh, niet uiteindelijk de rol van, uh, van, uh, van de journalistiek. Mm. En ik vind het ook heel goed dat het uh, Nationaal Cybercentrum uh, zegt... Nou, met zo'n uh, uh, melding bij ons. Wij willen wel bemiddelen tussen de hacker. En, uh, en het slachtoffer of, of de partij die zeg maar kwetsbaar is. Ja. Ja, maar en en Als we de... het voorbeeld van Brenno even aanhouden... Brenno de Winter, niet voor niets, uh, wat was het, twee jaar geleden... uitgeroepen tot journalist van het jaar... Uh, vanwege zijn onthullingen over de OV-chipkaart bijvoorbeeld... de beveiligingslekken die daarin zaten. Mm -hmm. uh, maar goed, die is wel een tijdje toch nog... Uh, heeft hij in zenuwen moeten zitten... omdat hij toch dat voor de rechter moest komen vertellen. Uh, of bij justitie heeft hij in ieder geval een gesprek gehad. Ja, uh, ja je denkt dat toch ook. Hij, doet daar, uh, hij, hij probeert daar een goede zaak mee te maken. Ja, nee, dat is ook zeker zo. En, uh, en ik denk dat Brenno heeft gisteren met een ander incident... ook keurig laten zien hoe je ermee om kan gaan. En hoe je ook een uh, uh, ja, kwetsbare plek of, of een organisatie... De, de, de tijd moet geven om iets te repareren. Uh, dat doet hij heel zorgvuldig. Uh, maar het is volgens mij wel moeten we oppassen dat als je zegt... van als je aan deze regels gaat houden, dan zullen we mensen niet, uh, niet gaan vervolgen. Dan is het, wordt het heel moeilijk om een, um, een hacker die halverwege zijn ethische uh, inzet... om bijvoorbeeld bij een ziekenhuis in te breken, toch gesnapt wordt... Um, om nog naar boven te halen, ja, was je nou werkelijk ethisch bezig... of had je eigenlijk misschien een heel ander doel? Hmm. Um, hij zegt ook trouwens, Brenno, want ook hem hebben we gesproken... dat Nederland wel heel streng is als het om hekken gaat... Uh, uh, kijkend uh, of het een strafbaar feit is of niet... Uh, in vergelijking met het buitenland. Heeft hij een punt? Ik denk dat wij heel veel meer incidenten hebben dan andere landen. En uh, ik, ik weet niet van heel veel andere landen waar dit... Uh, uh, ik ken er weinig voorbeelden van waarbij uh, lekker gemeld zijn. Ik denk dat we heel veel incidenten hier hebben. Juist misschien, of, of, of incidenten weten, omdat Brenno voor een platform gezorgd heeft... waardoor hackers uh, zich konden melden. Uh, Het is daarom... niet zo dat hier de beveiliging veel minder op orde is dan in andere landen? Um, ik denk dat wij heel veel meer gedigitaliseerd zijn dan andere landen. Er is geen enkel ander land wat zo ver gaat met... Uh, waarbij de overheid zelf ook een rol in speelt... om uh, nou, bijvoorbeeld uh, iedereen te pushen... om zijn uh, inkomstenbelastingen maar uh, digitaal in te leveren. Er is geen enkel ander land waar 98% van de bevolking uh, elektronisch bankiert. Dus het is ook logisch dat we hier in Nederland er gewoon veel meer van zien. En, uh, en, en ik zie ook wel dat wij als Nederland echt aan het zoeken zijn... en dat is wat de overheid nu ook doet... om uh, een vorm te vinden hoe je met die nieuwe materie van cybercrime moet omgaan. U hebt zelf ook heel veel jongens en meisjes aan het werken... die allemaal uh, dit soort uh, dingen doen, uh, met, met die beveiliging bezig zijn. Uh, laten we zeggen, dus aan de goede kant zeg ik dat dan maar even. Ja. Uh, terwijl denk je aan de andere kant veel meer geld kan verdienen. Uh, ja, dat is zeker zo. En uh, uh, je merkt dat uh, ja, hackers die vinden het een, een prachtig spel. Hè? Dus die definitie van hackers, dat wordt door sommigen gezien altijd als een kwade. Maar uh, dat, daar zitten juist ook hele goede mensen tussen. En die vinden het prachtig om met techniek om te gaan en te laten zien wat ze daarmee kunnen. En, uh, gelukkig zijn er voldoende mensen die ook, uh, ook aan de goede kant dat uh, willen laten zien. Mm. Um, nog even, als je doortrekt ook wat u wilt. U zegt van, toch, ja, justitie moet elke zaak toch wel bekijken. Uh, je zou uh, ook kunnen zeggen, ja, dat is dan toch weer ten nadele van ons allemaal. Want dan kan zo'n hekker ook denken, ja, wacht maar, ik, ik ga het niet melden. Want uh, ja, stel je voor dat ik dan ineens uh, de officier van justitie in mijn nek krijg. Ja, nou ja, dat, dat begrijp ik heel goed. En ik denk dat, er, uh, uh, dat we met elkaar naar een gevoel moeten uh, en, en een vertrouwen gaan krijgen... Uh, en dat kost een aantal zaken voordat we met elkaar weten wat is nou wel toelaatbaar en wat is nou niet toelaatbaar. En, uh, maar ik, ik zou zelf, hè, wij, uh, uh, wij doen hackers, uh, wij, wij doen ook hacktesten, inbraaktesten. En wij als organisatie melden ook wel eens bij een andere organisatie, ongevraagd, zonder opdracht, net als hackers dat doen, om, te om hun te vertellen dat er een kwetsbaarheid is. En ja, ik durf dat altijd wel, want ik heb wel vertrouwen in dat een officier justitie echt niet. Um, als wij dat op een nette, zorgvuldige manier mm. gedaan hebben, ons zal gaan vervolgen. En in een vroeg stadium ook, zegt u? Nou ja, het is, het is niet zo heel moeilijk om er zorgvuldig mee om te gaan. En dat, en, en dat vind ik wel het mooie van de, wat er dan nu op papier gezet is door opstelten. Die geeft daar een, een, een paar punten waar je aan kan denken. En dat is heel simpel. En voor mij had iedereen dat al kunnen bedenken. Als je wil aantonen dat ergens een kwetsbaarheid is... hoef je bijvoorbeeld niet uh, van heel veel patiënten de, de dossiers te downloaden. Dan kan je ook, uh, als je een, een directory listing naar voren haalt... waar dat allemaal al, al zichtbaar is... Uh, dan heb je je punt al gemaakt. Ja. En, uh, en uh, het is voor mij uiteindelijk niet heel moeilijk voor een hacker... Uh, die weet voor zichzelf wel wanneer hij aan de goede kant blijft staan. Um, even wat reacties die via de site zijn binnengekomen. Iemand die het oneens is met de stelling. Uh, die zegt, uh, ik zou het liever omdraaien. blijft strafbaar tenzij, puntje, puntje. Een soort van gedoogbeleid dus. Ja, nou ja, goed. Uh, ik denk dat het strafbaar moet uh, blijven, inderdaad. Maar En dat tenzij, dat is, ligt dan bij de officier of justitie. En die kan dan heel snel zeggen van... Uh, ja, ik ga deze zaak wel aanpakken of niet... En hier zegt nog iemand, door hackers wordt de beveiliging juist verbeterd. Het is een prestigeslag tussen hackers en beveiligingsexperts. En de stelling had dus eigenlijk moeten zijn... hackers zijn een leerschool voor beveiligingsexperts. Bent u daarmee eens of eens? Nou, ik, ik denk dat er... Uh, nou, Een goede beveiligingsexpert, dat is uh, uh, in mijn beeld is eigenlijk zelf ook wel een hacker. Dus uh, dat is vrij lastig om het zo te zeggen. Maar ik denk dat hackers daar echt op een zinvolle manier mee om kunnen gaan. Maar uh, ik zou liever zien dat die in een gecontroleerde manier... Uh, aan de gang gaan. Precies zoals je zei aan het begin van, uh, van dit gesprek... van een organisatie die zet iets online en die vraagt aan de hackerscommunity... nou, ga er maar op los en als je een uh, ingang vindt, dan hoor ik dat graag. Dat zie je trouwens nu veel gebeuren met softwareleveranciers. Hè. Uh, Google bijvoorbeeld is heel erg expliciet bezig. Die geeft er zelfs geld voor als je uh, een zwakheid in, uh, in hun browser kan vinden. Dus die, die nodigen ook de hackers uit, ga er maar mee spelen... En nou, het bedrijfsoogpunt is dat nog een hele goedkope manier ook om je spullen te laten testen. Ja, ja, ja. zeker. Ja, moet je weer zo'n duur bedrijf als je als dat van u in huren. Ja, en nou, <laughs> ik denk het grote probleem is eigenlijk dat we vol zitten... met, uh, met dit soort aanvragen van ja. werkers testen. Nee, ja. nee, dat was ook een grapje. Ja. Uh, via Twitter nog Marjon Oosterhout. Het uh, Passion voor Talen bijzondere naam. Uh, die zegt, uh, misdaad moet bestreden worden. tonen van kwetsbare punten is geen uh, misdaad. Nou ja, dat is ook een mening. Uh, we gaan uh, kijken wat uh, onze luisteraars vinden, meneer Prins. En dan kom zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. En we kunnen gewoon wat reacties gebruiken, zeker aan de telefoon. Dat is altijd leuk om mensen te horen die daar uh, zelf even hun mening bij geven. Uh, voorlopig wordt er op de site uh, gestemd. 900 mensen hebben dat intussen gedaan. 52% is het eens, met de stelling 48% oneens. En die stelling luidt, elke vorm van hekken moet strafbaar blijven. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben Bas van Orden. Tabas. Hoi, um, ik ben het uh, niet eens met de stelling. Ik ben van mening dat uh, zolang je uh, binnen bepaalde richtlijnen blijft, uh, dat hek gewoon moet kunnen. Um, en wat zijn die richtlijnen dan bijvoorbeeld? Uh, nou, ja, nou, goed, uh, als je iets vindt, dan moet je bij de, bij de, het uh, bij de organisatie melden. Je moet er geen, uh, geen misbruik van maken. Uh, het voorbeeld wat, wat u dan net genoemd werd, een draektrifting, uh, dat is uh, soms vaak niet genoeg. Nee. Want dan staat er wel een dan staat er wel een, een, een bestand in. Maar uh, wat er dan in het bestand staat, dat weet je op dat moment toch niet. Dus je zult er toch even naar moeten kijken om te, om te kijken wat het wat het dan precies is. Ja. En als het iets is wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat niet op uh, in de openbaarheid uh, hoort dan uh, dan moet daar iets aan gedaan worden. Ja. Doe je zelf al iets op dit gebied of niet? Nee, niet echt. Maar er zijn, er zijn uh, voorbeelden genoeg van als je uh, als je weet welke uh, bijvoorbeeld met routers of, uh, ja. of, of bepaalde software. Dan als je op Google een een, een, een, een query, de, de juiste query uit, uh, uh, uitzet dan uh, vind je over het algemeen een, een groot aantal uh, bedrijven of uh, organisaties... die dan uh, dus of de software net niet goed ge, uh, geconfigureerd hebben. En waar je dus uh, aan, aan gegevens komt waar je eigenlijk niet bij zou mogen komen. Nee, nee. Oké, okay, dankjewel. Stoppen.nl, goedemiddag. Hello. Ja, hallo. Ja, Albert Hans. Hey Albert, hallo. Han? Hans? Hans. Hans, neem me niet kwalijk. Hans. Zeg, uh, ik zal even jouw mooie woordje gebruiken. Ik moet je toch... Uh, ...desavoueren met deze stelling. <lacht> dat vind ik een mooi woordje. Ja, dat vind ik een mooi woordje. Ja. Desavoueren. Uh, oh, oké. Okay. Goed. Ik zal het verder uitleggen. Ik heb een vraag aan die meneer Ronald uh, Prins, geloof ik. Ja. Mag de AIVD... Oh, ...en ook in het kader van het uh, vele tappen hier in Nederland... ...het meeste in de hele wereld... ...mogen die dat wel? Ja. Ja. Mogen die dat wel? Ik noteer het even. Ja, graag. Want nee. dat, dat, uh, ik vind die, uh, die, die ding van, van opstelten vind ik wel leuk. Dat de ethische toestand. Dat hekken. Ja. Waarom mogen hun dat dan? Want ik neem aan dat hun dat wel mogen. Ik weet het Waarom niet. Waarom mogen hun dat wel en ik niet? Ja. Nou ja, goede ja, vraag. Ja, het gaat mij dus niet om uh, kinderpornel of zoiets. Dat soort gedoe niet. Nee. Want, want ik, ik heb zelf helemaal geen uh, computer. Niks. Ik heb er helemaal niks van. Ik snap er ook geen zak van. Dan kan je ook niet gehackt worden. Dat is wel makkelijk natuurlijk. Ja, nee, maar daar gaat het niet om. Nee, nee maar ik, ik snap de vraag. Ik ga hem doorspelen aan Ronald Prins. Ik wil graag een antwoord op hebben, want ik vind het een, een, een ongelijke uh, stelling. Ja, bl bl blijf luisteren. Het komt eraan, het antwoord. Stand.nl, goedemiddag. Met mijn Van uit Den Helder. Ik zou het proberen helder te zeggen. Het is aan zo oud als de weg naar Kralingen. Ik ben ouder, ik weet dat... Uh, als er vroeger iemand zich opsloot in een bedrijf of in een bank, in een uh, uh, kluis, dan werd de beste inbreker die de politie kende, werd geroepen of we die man wouden bevrijden, dus de kluis openmaken. En dat was een ideeel doel. Ja. Huh? En... Dit vind ik ook een idee. Ik snap niet waarom. Kijk, die, die boef, die was strafbaar. Die had ze strafbaar gezeten. Nou, laten ze dan een klein haakje er aan zetten. ze daar mensen voor gebruiken die gezeten hebben. Die weten wat zitten is. Ja. En die kijken wel uit. En die doen het op de goede manier. Dus ik ben absoluut tegen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Samke. Nou, ik... ik uh, ik ben een digibeet, maar ik vind het goed als mensen, ik ben het helemaal met voorgaande spreker eens. Laten we het maar uitproberen voor ethisch, uh, algemeen belang dienende doelen. Tenzij het dus alleen voor persoonlijk belang is, dan moet het strafbaar gesteld worden. En dat is aan de Officie van Justitie. Ja, nou heel duidelijk, dankjewel. Hm. Um, okay. Eens even kijken wat hebben we hier. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Jorrit Arendsen. Dag Jorrit. Hallo. Ik ben het oneens met de stelling. En waarom? En uh, dat is, uh, Ik ben zelf docent ICT op een mbo. Ja. En uh, wij leren juist onze studenten om te controleren op de veiligheid. En heel vaak zie je dat uh, uh, een foutmelding, daar loop je gewoon tegenaan. Die, uh, je bent aan het browsen en je ziet een foutmelding en dan weet je dat er een gat in de website zit. Ja. En op dat moment wil je dat melden... En daarom zou het uh, sowieso niet strafbaar moeten zijn. Nee. Je hebt heel hard gelopen zo te horen. <laughs> ja, ik ben even <laughs> bij mijn kinderen weggelopen. <laughs> <laughs> ik, ik hoor het nog eventjes aan de conditie doen aan het begin van 2013 <laughs> misschien. Eh, maar, maar ik vind het ja. mooi dat je belt. Want jij, jij, leert, jij leert dus uh, uh, de kids die jou, bij jou in de klas zitten. Uh, maar, maar zegt er dan wel bij dat ze dat dus onmiddellijk moeten melden. Niet het in hun eigen voordeel gebruiken. Klopt. Dus je leert ja. ze in feite ethisch hekken begrijp ik. Nou, je leert ze in principe natuurlijk hacken op hun eigen omgeving, zeg maar. Dus als ze voor het bedrijf waar ze straks van gaan werken, daar weten ze dan de security risks. Maar tegelijkertijd geeft ze dat de vaardigheden, dat als ze op internet een website bezoeken... Ja. en ze klikken ergens op en ze krijgen een rare foutmelding. Op dat moment hebben ze ook het besef, en dat zien we binnen onze organisatie ook... dat ze in één keer een melding gaan maken, ja, in het roosterprogramma, <lacht> uh, daar gaat ook iets mis. Ja. En dan leren wij daar als organisatie ook weer van. En stel je voor dat je dat strafbaar zou stellen... ja, dat uh, ja. lijkt me niet zin. Ja. En dan zegt Ronald Prins dus van... Uh, ja, uh, he, want dit, dit is natuurlijk een mooi voorbeeld... en het gaat alleen nog maar over een rooster... dus daar valt te weinig schade aan, aan te brengen natuurlijk. Maar die zegt dan van... nou weet je, dan, dan gaat justitie dat eventueel bekijken... en die denkt dan, nou ja, prima, dat is uh, mooi aangetoond. Uh, weg, zaak, uh, bergen we op, niks meer aan de hand. Hij vertrouwt gewoon in het feit dat justitie... Uh, de, de, het kaf echt wel van het koren kan scheiden. Ja, dat vertrouwen heb ik op zich ook wel. Alleen het is meteen al zo'n zware maatregel. Uh, vaak uh, werpt dat al een aardige uh, drempel op. Dat je net vervolgens ja. dat niveau moet gaan verantwoorden. Dat, dat hackers eventueel misschien ook wel dingen niet meer gaan melden... omdat ze bang zijn dat ze toch vervolgd worden. Ja, precies. Ja. En dat moeten we ook niet hebben. Oké, okay, dank voor het snel naar de telefoon rennen. Nog eentje dan. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Uh, hallo, met wie? Ik spreek met Johan Mossert uit Delft. Goeiedag. Dan Jan. Hallo, ik uh, ben Jan. Sorry. Oh, nee, ik wel. Dat maakt niet uit. Ja, ik heb de stelling gevolgd en ik denk dat je er wel een onderscheid moet blijven maken. Kijk je naar het systeem dat te hacken is, of ga je ook inderdaad in de grens kijken? En dan even aan te haken bij het voorbeeld over de politie die de boef uitnodigt. Ja, alles leuk wel, maar op het moment dat de politie vraagt aan de boef of die wil kijken of die de bank binnen kan komen. Is natuurlijk wat anders dan dat de boef dat op eigen houtje gaat doen. Ja. Dus, uh, ja, kijken naar het systeem. En melden, oké. Okay. Maar zoeken in de gegevens om, uh, om, om maar lekker bezig te blijven en, en ja, dingen mee te doen waarvan je niet weet wat het doel is. Ja, dat moet toch verboden blijven? Ja, het voorbeeld van de boef, als je dat aanhoudt... dan zou je dus in dat geval krijgen dat die boef al in die bank staat... met zijn thermische landsdesnoods En uh, dat de politie dan komt en dat hij zei... ja, maar ik deed dit eigenlijk om aan te tonen dat je hier binnen kan komen. Dat moeten ja, we niet hebben. Ik heb net de vergelijking met uh, meneer Bix... Uh, die uh, gepakt werd met het geld. Ja. En toen zei dat hij uh, alleen maar wilde kijken of hij ja, de, de kluis kon krijgen. Ja, ja, ja, ik snap hem. Uh, dank voor het bellen. We gaan snel ja, terug naar uh, Ronald Prins, uh, cybersecurity expert. Um, even die vraag van die ene meneer die ik verder niet wil desavoueren, maar hij vindt dat ook een mooi woord... en ik ook, uh, uh, die zegt van ja, de IVD doet dat toch ook aan alle kanten? Ja, nou, ik, ik ben ook heel blij dat ze dat doen. Uh, Want die doen dat met een, uh, in, in een kader met toezicht en zo eromheen... en uh, voor een goed doel. Het is natuurlijk uh, een vergelijk die hij maakt... is, is van... Um, ik mag als burger niet inbreken, maar de politie mag wel bij die meneer zijn huis naar binnen door een, een, een inval doen op het moment dat daar een rechtercommissaris handtekening voor gezet heeft. Dat hebben we nu eenmaal zo geregeld dat de overheid soms dingen mag die wij zelf als burger niet mogen. En dat geldt doen. ook dat, voor tappen en zo dat soort dingen? Dat geldt ook voor tappen en ik denk dat dat heel goed is. Maar daar is toezicht op hè? en dan kijken mensen ook daarnaar van uh, uh, uh, er moet eerst een minister van tevoren een handtekening zetten als het uh, gaat om die ivd acties En dan hebben we zo'n een commissie die dan uh, ook naar binnen mag lopen daarom om te kijken of uh, de, de IVD zich daarbij netjes aan de wet ja. en de gehouden heeft. Het heeft natuurlijk ook een beetje een romantische zweem. Hè? Dat hele hek en zo vind dat ook wel weer grappig. We stellen ons voor een paar van die jongens die op een uh, hotelkamer zeg ik, of een uh, zolderkamertje dat zitten te doen. Um, en, en dat heeft dan misschien ook nog wel iets, een romantisch beeld, maar uh, er zijn natuurlijk ook mensen die daar veel verder in gaan. Hè? En dat is wel kwalijk. Uh, ja, er wordt ontzettend veel uh, gehackt en, uh, uh, en eigenlijk uh, ja, gebeurt het nu continu door... en wordt er, uh, wordt er bijvoorbeeld geld van onze bankrekeningen afgehaald... door allemaal uh, cybercriminelen in het buitenland. Maar dat is altijd wel een heel duidelijk ander verhaal. Um, um, als het er nu gaat om van dat je als overheid iets wil organiseren... dat, dat Nederland veiliger wordt, dan begrijp ik eh, ook dat romantische standpunt... Van, kunnen we die hackers niet, uh, niet ervoor inzetten... Uh, nog liever zou ik zien dat de overheid een incentive creëert... bij die organisaties die blijkbaar heel kwetsbaar zijn en zwak zijn. Dat ze zichzelf gewoon veiliger maken en uiteindelijk al die hackers inhuren. En op een nette gereguleerde manier uh, die hackers gaan inzetten. Misschien daar wel, daar wel juist een uh, straf op zetten? Bijvoorbeeld als je niet nou, goed ja. beveiligd bent als bedrijf... dat je daar dan mooie uh, mee kan krijgen? En, en ik hoor daar steeds meer voorstellen van. En ik kan me dat uh, heel goed voorstellen dat als je bijvoorbeeld... Um, nadat je daadwerkelijk aangetoond bent dat je nalatig was... Uh, van, uh, van, van mensen uh, persoonsgegevens kwijtraakt... dat je gewoon een boete krijgt per persoon die je uh, kwijtgeraakt bent. En, en daarmee organiseer je zelf wel dat bestuurders van organisaties... Um, hackers gaan inhuren om ja. zichzelf veilig te maken. Ja. En dan krijgen we dus dat ideële beeld waar ik in het begin schetsen: van dat je dus inderdaad als bedrijf hackers gaat inhuren... en zeggen van nou, uh, schiet er maar op en kom met uh, jullie bevindingen, en dan kunnen we dat aanpassen. Ja, dat is niet een heel ide ideaal beeld. Dat is gewoon wat, wat ook al gebeurt. En, uh, en heel veel organisaties weten daar precies hoe ze daar uh, goed gebruik van kunnen maken. Ja. Dank voor het meedoen in stamp.nl, Ronald Prins, cybersecurity expert. Uh, elke vorm van hacker moet strafbaar blijven. Aan de hand van de brief van, uh, van Opstelten uh, hebben we die stelling bedacht. 51% is het eens, 49% oneens... 50 /50, dus uh, bijna duizend mensen hebben gestemd. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Houd de radio dan aan, want zometeen na twee is er vrijdagmiddag live vanuit de kroon in Amsterdam. Jan Mom zit daar klaar voor de onderwerpen. Met professor Dick Zwaab, bestseller, auteur over hersenen en rechtspraak. Uitgever Vic van der Rijt over Martine Sandervoort, Remco Vrijdag en Anton Heijboer. We gaan debatteren over de vraag of gemeente wiet moeten telen. Frits Barends, Justus van Oel en Bert Brussen doen hun rubrieken. Zoals altijd ook heel veel citeren En zoals altijd, hele mooie live muziek. Dit keer van een Engels-Nederlandse Tessa Rose Jackson met band. Allemaal in de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Waar iedereen natuurlijk ook zoals altijd van harte welkom is. Voor vrijdagmiddag live, zometeen na twee uur op deze zender Radio 1. Ik wens u vast een prettige vrijdag verder, prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Kan ik dat spotje even uitleggen? Wat is want dan voor spotje? Wat we aangekomen? Heren, zal ik het even overnemen vanaf hier? Zondagmiddag in de perstribune. Aandacht voor de 40ste verjaardag van de Dik voor Mekaar show Met als gast Ferry de Groot. All friends, hier is meneer de Groot. Maar ook André van Duin Blik terug. Stare! op de gast, oudschaatster Sandra Voetelink... het antwoordapparaat, kassie kijken en de vliegende kip. Dat allemaal in de perstribune. Een heel hoop leuk onderwerp. Ik denk dat er weer bommetjes zitten voor. De... Oh, nou, het is al afgelopen, dat ik ook. Zondag, kwart over twaalf, op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Plus Magazine, het grootste maanblad van Nederland woordenvol tips over geld en recht, artikelen over gezondheid, mens en samenleving... mooie reisreportages en nog veel meer. Plus magazine, omdat u meer wilt weten. Vanavond in Sport hebben we Rientje Ritsma te gast over schaatsinterviews. Gaan we darten met Remo van Barneveld. Frank was apart met Wilfred Gené. Erik gaat op zoek naar waarom het misging met Sport 7. En columns van 12 op Eberstraat en Joep van het Dek. Vanavond half acht, VARA, Nederland 3, Sport.